Keesroot met het NOS-journaal. Motorclub die vannacht in Amsterdam werden opgepakt, zijn weer vrij. Vijftig arrestanten konden aan het eind van de middag naar huis. Zes zitten er nog vast onder meer omdat hun identiteit nog niet is vastgesteld. De 56 leden van de Molukse motorclub werden aangehouden in een restaurant in Amsterdam-Zuid. Volgens de politie was de groep van plan om met leden van de Hells Angels een ruzie uit te vechten. Toen agenten bezig waren om de groep motoclubleden te controleren op hun identiteit... ...ontstond er een vechtpartij waarbij met flessen en stoelen werd gegooid. Na een explosie in een huis in Emmen heeft de politie twee mannen aangehouden. De twee waren in het huis gewond geraakt, maar probeerden te vluchten. Een van hen is de eigenaar van het huis, meldt RTV Drenthe. De mannen zijn voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn buiten levensgevaar. De explosie is vermoedelijk ontstaan door explosieven die in de woning lagen...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 President Obama zei dat hij geschokt is door de wreedheid van het regime tegen de eigen bevolking. Hij noemde Assad volledig incompetent. Ook Duitsland, Frankrijk en Italië kwamen vandaag met een scherpe veroordeling van het geweld. Ook minister Rosentaal reageerde met afschuw op het geweld in Syrië. Assad verliest met de dag aan legitimiteit, zei Rosentaal. Hij vindt dat er strengere EU-sancties tegen het bewind van Assad moeten komen. Het weer...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 dit is de zomer van ZFM, met, met nu Tap Trappi. Athamidha Suttam, Om, Medha Devi dvishwachi bhadra sumanasya mana Twaya jushta nudamana durukta brahat vidathe suvera tvaya jushta ru shirbhavati devikvaya brahmha shri Kvaya Jushtas Chitram Vindhateva Chusano Jushasvadraviñona Medhe Medhaam Maindro Dadhatu Medhaam Devi Saraswade Medhaam Me Aśvina Vubhavadhatta Ampushkarasraja Apsara-suchaya-medha-gam-dharve-suchayan-manaha Thayvi-immedha-saraswati-sama-am-medha-surabhirju-shata-guswaha ama sama am Ammedha Surabhir Vishwarupa Hiranyavarana Jagati Jagamya Urjaswati Payasa Pinvamana Sama Supratika Jushamta maye maid ham, maip rajam, maa yagnes tejo dat hartu, maa yemed ham, maa yip rajam, dat hartu, Om sham tischam tischam Luisteraars, welkom terug bij Pizzol Radio, aflevering 735 uur 2. We zijn begonnen met de CD Divine Amantras en uh, met... Uh... Dit van Zatis Gutti van het label Phoenix Muziek Deze meneer die zong de mantras. We gaan door met um, even kijken Al Groeman Khan met zijn sitar secrets van het label New Earth Records. Tot dus gekomen via Osho.nl. Veel plezier voor het tweede uurtje van von Radio. Mikis Und heißt die Gitonia ton die Nachbarschaft der Engel. Mit diesem Stück wir bedanken uns und wir wünschen eine gute Nacht und bis bald. Dankeschön. Do Dat was één en laatste werkje van Peaceful Radio, aflevering 735. Dat was van Gregor Thelen, de The Draken Friend. En even kijken ja, of ik het allemaal goed doe. Wat ik nog even aandacht op wil vestigen, dat zijn de twee nieuwe werkjes van ArcMusic Music. Die binnen zijn gekomen. de nodige cd's binnengekomen van Ark Music maar we hadden begin van die uur de best of Flamingo en daarna een, een CD met Griekse muziek binnenkort dus een special voor Ark Music je kan het allemaal volgen via Facebook Je moet even naar de website peacefulradio.eu en daar staat een button met Facebook en daar kan je het laatste nieuws van dit radioprogramma Peaceful Radio allemaal volgen. Goed we gaan eruit. Nou ja, we gaan eruit. We gaan er even nog een klein stukje muziek draaien. En dat doen we met uh, Rishi, de Ancient Secret van het label Phoenix Muziek. En um, dat tot aan het eind van dit uur. En ik dank je hartelijk voor het luisteren natuurlijk. Mijn naam is Benno Veugen en ik wens je een hele goede nacht. dag.